10 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de Oekraïense president Janukovic en zijn vertrouwelingen de hoofdstad Kiev zijn ontvlucht. Journalisten zeggen dat het presidentiële kantoor in de hoofdstad leeg is. Ze kunnen er vrij rondlopen. Ook betogers zijn opgerukt naar het gebouw. Ze hadden de wegen er naartoe al bezet. Het Oekraïense persbureau Interfax meldt dat de voorzitter van het parlement heeft gezegd dat hij opstapt. Zou dat doen om gezondheidsredenen? De parlementsvoorzitter is een van de vertrouwelingen van de president. Hij zou samen met hem uit Kiev zijn vertrokken. In Kiev houden betogers nog steeds het onafhankelijkheidsplein bezet. Ze zeggen dat ze hun verzet pas opgeven als de president is opgestapt. Oppositieleider Klitschko heeft gezegd... dat wordt gewerkt aan een resolutie om Janukovic weg te sturen. De topman van KPN, Ilko Blok... weet niet of zijn bedrijf over vijf jaar nog zelfstandig is. Volgens hem verandert het telecomlandschap razendsnel... En kan er een buitenlandse concurrent aankloppen die in KPN een overnameprooi ziet? In een interview met NC Handelsblad benadrukt Blok dat KPN op dit moment sterk genoeg is om zelfstandig te overleven, anders dan drie jaar geleden. Mexicaanse Amerika Mobil werkte de afgelopen jaren aan een overname van KPN. Die overname kon te worden voorkomen met een speciale beschermingsconstructie. Een speeltje voor baby's en peuters wordt teruggeroepen omdat het mogelijk gevaarlijk is gaat om de zogenoemde ringpyramide van het bedrijf Lief. Dit is een plastic ring met kleine balletjes in. Door vallen en intensief gebruik kan die ring stuk gaan. Als kinderen de balletjes in hun mond stoppen, kunnen ze stikken. Klanten kunnen de ring kosteloos terugsturen en krijgen dan hun geld terug. Op de Olympische Spelen in Sochi komt Marit Leenstra in de Nederlandse ploeg... die vanmiddag de halve finale rijdt. Ze vervangt Lotte van Beek, die gisteren nog de kwartfinale reed. Nederland moet vanmiddag tegen Japan. De andere rijders zijn Jorien Tamos en Irene Wust. Het weer buien, vanmiddag geregeld zon. Het wordt 8 tot 10 graden bij een matige, tot aan zee soms krachtige zuidwestenwind. Dit was het Nationaal. Journaal. -B Verkeersinformatie. Op de A2 Utrecht en Bos staat file tussen knooppunt Everdingen en de afrit Everdingen. 2 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht, want er ligt een houten plaat op de weg.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 Bijna vijf minuten over tien. Welkom terug bij het laatste uur van de nieuwsshow. Straks even na half elf is Afbrand Korsiers de gast voor de boekenrubriek. Onze vaste boekenbesprekers zijn volgens mij de wereld overgevlogen om zich te oriënteren op wat het leven nog meer te bieden heeft. Goedemorgen Aav. Goedemorgen. Ben jij eigenlijk sowieso een lezer? We hebben je nu gevraagd om te lezen voor ons. Ja. Ja, nou, ja, ik hou ontzettend van lezen, maar... Uh, Je moet er de tijd maar voor precies. vinden. Precies, dat ja. is een beetje het maartje in dit geval. Dus het was ook wel weer eens heel fijn om nu gewoon gedwongen twee boeken te lezen. Ik moest ze gewoon gelezen hebben nu. Ja. En dat is gelukkig gelukt. Vertel even, welke boeken gaan we het over hebben? Uh, Missie Mongolië, dat is van Frederik Schut, Nederlandse schrijfster... Uh, dat moet ik ook een beetje vertellen waar het over gaat. Houden nee, dat allemaal dat nog wel. Uh, dat is lekker geheim. En het andere boek is van een Japanse 13-jarige jongen. Die heet Naoki Higashida. En dat heet Waarom ik soms op en neer spring. Een 13-jarige jongen? Een 13-jarige jongen die bovendien autistisch is en niet kan praten. Dus uh, ja, ik bouw de spanning wel op. Ja, dat maakt nieuwsgierig. Goed. Ja. Dat allemaal na half elf. Uh, over een klein kwartiertje gaan we praten met de singer-songwriter Bloutzoen... die binnenkort een heel nieuw album uitbrengt. En we besluiten een show vandaag met Ivan Wolfers en Marion Bloem. En dan gaat het over hun boek Java van Bloem... dat de rijke cultuur van het wellicht belangrijkste eiland... nou wellicht, het is het belangrijkste eiland, Indonesië gaat belichten. Goed, we beginnen met geroofd Nederlands goud. In de Tweede Wereldoorlog werd opgezag van de Duitse bezetter... bijna 150.000 kilo Nederlands goud... afgevoerd naar de Reichsbank in Berlijn... Daarvan werd een groot deel doorverkocht aan Zwitserse banken. Wat overbleef? Zo'n 60.000 kilo ligt daar nog steeds opgeslagen... in Zwitserse kluizen. De Nederlandse regering zegt eh, nog steeds het goud te kunnen claimen... maar maakt er al jaren geen serieus werk meer van. En dat is opmerkelijk, want de huidige waarde van dat oorlogsgoud... bedraagt maar liefst 2 miljard euro. Al die feiten zijn verwerkt in foutgoud. Dat is de nieuwe thriller van journalist en schrijver Roel Jansen. Goedemorgen, Roel. Goedemorgen. Nou, die titel die, die lag natuurlijk al, al heel lang klaar. Daar hoeft hij niet altijd... Te lang over na te denken. Nou ja, het was goud en het is goed fout wat er gebeurd is. Ja. Het begon dan natuurlijk met fout in de oorlog en fout dat het afgevoerd werd door hè, toen de toenmalige NSB president van de Nederlandse Bank en door de nazi's zelf uiteraard eh, naar de Rijksbank naar de toe en vervolgens ja die hele rare situatie dat het in Zwitserland ligt en het maar niet terugkomt om die Zwitsers weigeren gewoon te onderhandelen. Ja, en wanneer ja, jij wist dit waarschijnlijk al langer maar op een gegeven moment dacht je "Hé, hey, ik ga daar nee. iets goed doen. Wist, had wist ik het, het maar het geweten ik was zelfs in 2000 nog uh, financieel journalist uh, op de Haagse Redactie bij de NRC. Het ja. is mij volkomen ontgaan dat de toenmalige Parse kabinet het eigenlijk heeft laten lopen en heeft gedacht, nou weet je wat, we berusten erin, laat het maar zitten. Dat, uh, ja, dat heeft nooit enige aandacht gekregen in die tijd. En dat nam ik mij mezelf wel kwalijk. En toen ik erover las, dacht ik, van verrek, dat wil ik nou toch zeggen, eens dus is goed uitzoeken. Ja. En uh, ik wil er ook achteraan. En je bent er ook achteraan gegaan. Ja. Wat, hoe, hoe, hoe letterlijk? Ja, ook letterlijk. Want ik dacht, dit is zo'n prachtig verhaal. Dat goud, hè, Nederlandse burgers, leverden in de zomer van 1940... hun gouden tientjes in en gouden vijfjes. Hè. Massaal hebben de Nederlanders gezagsgetrouw, als ze toen waren dat gedaan. En um, vervolgens gingen... Die ja, met goud... het idee van er gaat iets goeds mee gebeuren. Nou, ja, het idee was dat het was dan voor, ter ondersteuning van de gulden. En het was een moeilijke tijd. Hè. De bezetting was net begonnen. En we wisten eigenlijk niet precies hoe en wat. Dus moest wat, de Nederlandse bank had goud. Nodig eigenlijk. Daar kwam het op neer. Mm -hmm. Dus het eerste decreet wat uh, afgegeven werd door de Duitse bezetters in, in, in 1940 was: uh, levert u allemaal uw goud in? En dat heeft iedereen in? braaf En kan iedereen nou deed het 35.000 kilo goud heeft, hebben Nederlandse burgers toen ingeleverd. Hè? Onze opa's en oma's, zeg maar. En het tweede decreet, zo'n beetje, van de Duitsers was: van, wilt u dat goud nu alsjeblieft voor het vierjarenplan van Herman Geuring naar Berlijn sturen, naar de Rijksbank? En dat hebben ze vervolgens ook massaal gedaan. Maar zag genomen. niemand dat dan aankomen? Want ik kan me voorstellen dat als je tegen mensen had gezegd. Je moet je gouden broosjes inleveren voor de... En het gaat ja. naar, naar Berlijn, dat ze dat niet, niet gedaan hebben. Nee, dan, maar dat werd er natuurlijk in eerste instantie niet nee. bij Dat was de tweede, de tweede maatregel. En toen dacht ik, ja, dit is wel heel interessant. Dan ga ik proberen om dat goud achterna te reizen. Het goud van... Mijn hoofdpersoon, zeg maar, van de opa van de hoofdpersoon. Ja. Dus ik ben zelf ook die reis gaan maken. Van Amsterdam naar Berlijn, naar die zoutmijnen... waarin dat goud eh, in 1945 voor een deel nog eh, verstopt was door de nazi's. En tenslotte naar Zwitserland toe. Die Zwitsers hebben gewoon het goud gekocht, of hoe ging dat? Nou ja, de nazi's hadden van alle bezette landen... niet alleen van Nederland, maar ook van België, Tsjechië... Eh, nou, ga ze maar door, hè, Noorwegen... Polen, overal hebben ze het goud gewoon gejat, weggehaald en ze betaalden, ermee, ze betaalden ervoor in Rijksmarken, maar ja, die waren niks waard. Dus eigenlijk namen ze het gewoon weg en ze gaven er niks voor terug. En vervolgens heeft de Rijksbank dat goud massaal verkocht aan neutrale landen. Een klein beetje aan de Zweden, een beetje aan Spanje en Portugal. Maar 80% van het goud dat ze hadden geroofd... hebben ze verkocht aan en Zwitserland. En wanneer dan? Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog? Ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, ongeveer zo'n beetje tot de laatste dag van de oorlog. Tot eind april 1945 hebben de Zwitsers goud van de naties afgenomen... en uh, gaven daar dan... Uh, Zwitserse franken voor terug. Dus ze betaalden er wel voor. Ze gaven Zwitserse ging franken. dat voor Ramsprijzen? Nee, dat, dat ging gewoon voor ja, de toenmalige marktprijs. Ik weet niet, het werd gewoon netjes afgerekend. Hè? De Duitsers waren heel netjes in de administratie. En de boekhouding die klopte ook altijd. En zo. Oh. Dat is al prima in orde. En vervolgens de Reichsbank had die Zwitserse franken nodig. Omdat ze chroom en wolfram en uh, zink en weet ik het, lood. Uh, voor de oorlogsindustrie. Voor de oorlogsindustrie nodig hadden. Machineonderdelen, Zwitserse wapens. Dus ze hebben eigenlijk, zou je kunnen zeggen... hun hele oorlogsindustrie gefinancierd met geroofd goud uit In Zwitserland was daar de draaischijf van. De Zwitserland was gewoon de financiële draaischijf voor het Derde Rijk. Dat is natuurlijk wel een heel onverdraaglijke gedachte. Precies. Ja. Dat kun je wel zeggen, maar, vond ik ook. Ja. Ja, ik had er ook wel kwaad van, eigenlijk. Ja, ik kan me voorstellen dat er, ik denk, veel mensen daar verontwaardigd over zijn. Maar goed, je zei net al in het begin 1940 gingen mensen dat allemaal braaf inleveren. Maar goed, wat was de rol van de Nederlandse Bank? Want in jouw boek, je hebt er een thriller van gemaakt. Je hebt ja. niet gedacht, ik ga het allemaal eens even lekker in een artikel schrijven, maar ik maak er echt in the een lekker ver, ja, het, ik, vette thriller Een vette thriller, was. ja. Seks <tis> was gewoon in de leuk. Nederlandse bank. Ja, natuurlijk. Ja, <gacht> nou ja, um... Hij voelde een erectie opkomen. Dat ja. soort ja. zinnen staan er ook in. Ja, lekker toch? Als de goudprijs omhoog gaat... De Nederlandse, omhoog... Nederlandse <gacht> bank? Nee, nee, nee. nee euh, als de goudprijs omhoog gaat... De er wordt ook lekker in gespeculeerd. En dan voel je iets wel omhoog komen. Oh de hoofdpersoon is een Afghanistan-veteraan... met één been. Dan mogen we toch wel... dat mag ik zeggen. Goed, en die heeft... ...en oma en dan... Zo komt het verhaal erin. Ja. Ja. Oh. Uh, die Zwitsers hebben het gewoon toch verder legaal gekocht, dat geld. Nou ja, of ze werden goud... al tijdens de oorlog door de Verenigde Staten gewaarschuwd. Jongens, jullie moeten ermee ophouden om dat goud van die naties te kopen. Want in feite financieren jullie hiermee de Duitse uh, de oorlogsactiviteiten. Hè? De Duitse, de Duitse ja. oorlogsinspanning. En, en er zijn ook citaten van dat de Amerikanen tegen de Zwitsers zeiden: van terwijl onze jongens op de stranden van de man die je sneuvelen, kopen jullie maar steeds dat Duitse van de Rijksbank op, oh. dus ze zijn echt wel gewaarschuwd, en bovendien, uh, ja, de Zwitsers zijn na de oorlog. Ja, we wisten niet dat het gestolen was, want uh, wat had de Rijksbank gedaan? Die, die, die, die jatten dus dat goud uit Nederland en ze het waarschijnlijk om zetten ja. de stempel 1936 erop. Ja. ja, dat was van voor de oorlog, dus wisten ja. die Zwitsers veel. Die is het waren... hetzelfde als geroofde kunst, eigenlijk. Ja, het is hetzelfde verhaal. Ja, het is eigenlijk hetzelfde verhaal als die Monuments Men. Het lag ook gek genoeg wat de Duitsers nog hadden aan, aan goud. Dat hebben ze ook in, in zoutmijnen gestopt. Net zoals die kunstwerken. En uh, ja, ik ben in die zoutmijnen geweest. En zes, zevenhonderd meter onder de grond. Daar hebben de Amerikanen vlak voor het eind van de oorlog... dus nog het laatste resten van de Rijksbank goudreserves gevonden. Met welk argument wil men het nu uh, uh, vergoed of terugkrijgen uit nou, het is Het is eigenlijk een heel ongelukkig verhaal wat Nederland betreft... men is in Nederland pas heel laat erachter gekomen... in 1947, 48 hoeveel goud er daadwerkelijk was gestolen... en waar het was gebleven. En ondertussen hadden de Verenigde Staten... al met Zwitserland een akkoord gesloten... van oké, okay, dat was in 1946... oké, okay, jullie geven wat goud terug... 50.000, 51 51.000 kilo, geloof ik... en... Uh, Zwitserland had erbij bedongen van... dan zijn we voor de eeuwigheid van nieuwe claims af. Dus toen Nederland eigenlijk aankwam zitten van... ja, maar wij hebben nog een heleboel meer bij jullie uh, terug te halen... toen zeiden Zwitsers ja... Uh het verdrag van Washington, we doen niet meer mee, afgelopen uit. We Had Nederland zo'n verdrag ook ondertekend of hoefde dat nou, niet? Nou ja, Direct na de oorlog, Nederland stelde eigenlijk heel weinig voor. Het was wederopbouw en ellende hier. De Amerikanen hadden een goldpool, een goudpool gemaakt... waarin het goud dat ze in Duitsland hadden gevonden... wat ze van Zweden, wat ze van Zwitserland hadden teruggekregen... werd allemaal gebundeld met de bedoeling om dat terug te geven... aan de landen die bestolen waren. Maar ja, er was veel meer gestolen dan het daadwerkelijk na de oorlog gevonden werd. Onder andere omdat die Zwitsers gewoon alles achter, de achter hielden. Die ja. hielden het gewoon in de zak. Maar goed, dat constateren ze in 1948. Ja. Ik bedoel, Volgens mij zijn we een paar jaar verder. Ja. Nou, Toen is er een jaar of tien is er geprobeerd... diplomatiek en juridisch uh, daar een, een, een, een, uh, nog iets aan te doen. En dat is eigenlijk al mislukt. De Zwitsers smeten gewoon de deurdicht. Die zeiden, wat, waar hebben jullie het over? Jullie, uh, jullie president van de Nederlandse Bank, die Rost van Tonningen... Hè? de man van de Zwarte Weduwe... die, uh, die heeft het pers persoonlijk aan de Duitsers aangeboden. Die zei gewoon, alsjeblieft, hier heb je goud... dan kun je de oorlog tegen de Russen en de Joden mee betalen. En uh, dus... Nou ja, de Zwitsers gaven gewoon geen sjoegen. Toen heeft men het eigenlijk min of meer laten rusten tot midden jaren negentig. En toen kwam, als je, je nog herinnert, die affaire van het Joodse goud... en de slapende Joodse bankrekeningen op. En ja. toen kwam er ook in Den Haag weer zoiets van... god, misschien moeten ja. we er iets mee doen. Nou ja, daar zijn ik helemaal niks maar mee Maar toen ging het om puur individuele gevallen, hè? Precies, dat was natuurlijk het leed van de, de, de, de na... hoe heet dat, de... de, de, de, de, de, de, de ...nakomelingen van slachtoffers van de holocaust en zo... ...mensen die rekeningen in Zwitserland hadden... ...en die kwamen nooit meer opdagen om die rekening te gebruiken... ...ja, nee, geen wonder, want ze waren allemaal vergast. En dit, in dit geval heb je het voor een groot deel over het goud van de Nederlandse bank... maar toch ook over al die gouden tientjes en gouden vijfjes... van opa en oma ja. die uh, ja. afgevoerd zijn. Nou heb je uh, in, in dit boek heb je zo aangepakt... dat er dus een heleboel bestaande uh, dus echt, uh, uh, figuren die echt geleefd hebben... in voorkomen hebben, bijvoorbeeld zoals uh, Rost van Tonningen. Ik weet niet of die, die hoofd van uh, de Nederlandse bank, die, die van Twi Twist, is dat Nee, ook? die is verzonnen. Die is verzonnen. Ja. Maar goed, je hebt dus een mix gemaakt van... van, van uh, mensen die echt geleefd hebben en, uh, en de personage ja. die je hebt verzonnen. Ja. Waarom heb je dat zo gedaan? Nou ja, kijk, als je over dit onderwerp begint... dan ontkom je er niet aan om een aantal historische figuren erin te zetten. Zoals Ros van Tonningen mm -hmm. of uh, Florie, Flore, de ja. president van de Reichsbank... Ja. of die, die Zwitserse onderhandelaars, Nou ja, noem maar op. Die zitten er allemaal, die zijn historisch zo geweest. Maar ik dacht, ja... Um, als ik het verhaal ook spannend wil maken... in een plot met intriges en familieverhoudingen... En, uh, en relaties en wat dan niet en zo... dan moet ik dat gewoon verzinnen. Dat heeft geen zin om een, een, een historische figuur... van de Nederlandse bank daar dan uit te lichten of zo. Dus nee. mijn, mijn hoofdpersoon, hè, de, uh, Elmer, die is verzonnen. En als hij die familie van hem ontdekt... wie dat dan allemaal zijn, wie de familierelaties zijn... dat opa bij de Nederlandse bank werkte in de oorlog... als mm -hmm. hoofd van de divisieafdeling... ja, dat is allemaal verzonnen. Ja, en je hebt dus... Dus op die manier je eigen zoektocht heb je door hem kunnen laten na ja. nadoen. Eigenlijk ja, die in dat jongen boek. wist eigenlijk van niks. Hij wist niet eens wie zijn grootvader was. Nee. En hij komt er dan achter dat hij wat gouden muntjes bij het overlijden van oma vindt. En ja. dan denkt hij, hé verrek, waar, komt die van, waar komen die vandaan? En wat, wat is het verhaal daarachter? Ja. En dan gaat hij dus eigenlijk ook echt letterlijk gaat hij op stap om de route van het goud uit de oorlogstijd te volgen. Ja, Je bent uiteindelijk dus ook in Zwitserland geweest. Ja. Net als die Elmer dan ook ja. uiteindelijk in Zwitserland terecht komt. Wat trof je daar dan aan? Nou, niks. Het gebouw van de Zwitserse dat centrale bank. Zo ver <laughs> ja. kom je niet. Ja, nee, dat, dat, dat maakt wel... ook geen enkele kans. Dus ik heb heel lang zitten piekeren over hoe kun je nou in 2013, toen we schreven, maar nu, vandaag... Eh, goud bij de Zwitser Zwitserse centrale bank eh, weghalen. En ik was ontzettend dankbaar dat de Boendesbank... de Duitse centrale bank, vorig jaar ineens aankondigde... wij gaan ons goud dat in het buitenland ligt... gaan we naar Nederland toe halen of naar Duitsland toe halen. Toen dacht ik, ah, Aha. de Bundesbank heeft me al echt op een idee gebracht. Dat kan ik gebruiken, want ik laat die Zwitsers dat ook doen. En volgens mij ben je dan, maar nu begin ik te speculeren... journalist genoeg om te weten hoe het spelletje gespeeld wordt... Je schrijft een roman en denkt... ja, als ik er nou nog een politieke connectie aan vast kan knopen... ik ben het meneer van het CDA Is het zo gegaan? Nou, ik wist dat uh, meneer van het CDA, Eddie van Heijem... Hè, Kamerlid van Heijem, uh, vorig jaar vragen heeft gesteld... samen met uh, Arnold Merkies van de SP... over de vraag waar is eigenlijk dat Nederlandse goud gebleven... dat nu, hè, vandaag de dag, in het buitenland ligt. Het gaat dus niet meer over dat oorlogsgoud... maar het goud wat de Nederlandse bank nu heeft. En het ligt maar een klein beetje. Iets van 10% ligt in Amsterdam en 90% ligt ja. in New York. En dat moet nu terug, Weet hè? ik het wat. En, en Toen die Duitsers begonnen van wij willen ons goud terug... en ook in Zwitserland is er een beweging... Red het ons gold. Die willen het ook terughalen. Toen vroeg Van Heijem met, met dat SP-Kamerlid aan het kabinet... van hoe zit het eigenlijk met ons goud? Toen dacht ik, god, die, dat Kamerlid is misschien wel geïnteresseerd in dit verhaal. Dus ik heb hem een mailtje gestuurd. Ik ben met dit en dit boek bezig en dit verhaal. En hij reageerde meteen en zei... ik zou het eigenlijk wel eens willen weten hoe dat nu mm. in Nederland is gegaan. Want... Niemand weet eigenlijk waarom we die claim op Zwitserland hebben laten lopen. Waarom heeft het kabinet in 2000 besloten... nou, pff, laat maar zitten, 61.000 kilo gehad in Zwitserland. We, maken, we bemoeien ons erin. 2 er niet miljard, mee geloof ik, hè? Ja, nu is het 2 miljard waard en men uh, heeft dat gewoon... Kunnen ja. wij toch weer een hoop leuke dingen van doen? Nou, ik hoorde vanochtend heel wat <tie> leuke dingen... die je daarmee zou kunnen doen in dit programma. Ja, ja. nee, maar dat zou kunnen. Dus Heb je ik, trouwens... ik vond het wel goed van het Kamerlid dat hij uh, die vragen stelt... Ja. om nou eindelijk eens opheldering te krijgen van... ja, wil Nederland nog iets met die claim? Zo ja, wat? Wat gaan we ermee doen? Ja. En waarom heeft het kabinet in 2000 besloten van... ach, we geven het op, we laten het zitten. Verwacht wat? jij er nog iets van? Nou ja, kijk... Uh, ik, ja, die Zwitsers zijn iedere keer als dit aan de orde komt... worden de Zwitserse zenuwachtig. Dat alleen al is uh, mooi meegenomen. Maar uh, je hebt in de tijd met die, die Joodse claim gezien... dat verwachtte ook niemand iets van. Ja. En tot het balletje begon te rollen... en er een soort internationale verontwaardiging ontstond. En toen zijn die Zwitserse banken toch behoorlijk door, uh, door de knieën gegaan. Want Nederland zal niet de enige zijn... die op deze manier uh, bij die Zwitsers terecht is gekomen. Nee, maar wel de grootste. Wij ah. zijn de grootste partij die uh, eigenlijk... Uh, nog een claim op Zwitserland heeft. Ja. Hey Roel, heb je nog veel mensen echt gesproken ja. bij de research van je boek... Ja. die daar nog op een manier bij betrokken waren? Ja. Leefden er nog mensen? Nou, er zijn, men nee, er zijn mensen nu betrokken geweest in die, bij, die, bij die hele kwestie in de jaren negentig. Die, die heb ik gesproken. Wat er in, in tijdens de oorlog gebeurde, dat is echt allemaal geschiedenis. Maar ja. er bestaan twee uh, mooie boeken over, die heb ik gebruikt als, als bronnen. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, ik zie een film... Ik ook. De gold, <laughs> the gold getters. He. Na de Monument Man ja, kennen we nu de gold de, getters. De, de, de, die, die, die film is slecht beoordeeld, dus dit kan beter volgens mij. Absoluut. Oké, okay. hey, dankjewel. Roel Jansen, journalist en auteur. En zijn boek Fout Goud ligt uh, vanaf deze week in de winkel. Begin 2012 brak hij door met het album Heavy Flowers... dat ruim een jaar in de hitlijsten stond en geheel terecht... Waarvoor hij ook dan nog een edition ontving. Het gaat om zingersongwriter Johannes Sigmund, <kijkt> beter bekend als Blauwtzoen. Voor zijn doorbraak weegde hij al jarenlang als achtergrondzanger in verschillende bands, waarna in 2008 zijn debuutalbum verscheen. Blauwtzoen onderscheidt zich vaak door, zoals dat zo mooi in kritiek heet, extatische en bezielende vocalen. Vergezeld van akoestische klanken, dan wel een voortstampende ritmesectie. Bekend voor uh, <laughs> ja, voortstampende wat ik ben. Ja, daar nou komt er, ja, <laughs> ja, nou, ja. kom er bekend voor. Ja, ja, ja. ja Zij, het, het, het, het was een knaller van een hit. nog het, het verkoopt nog steeds volgens mij in vrachtwagens. vol uh, Het vorige album. Ja, ja, dat ja, dacht het wel. Ja. Ja, ja, ja, dan is er nu het nummer dat bij de NOS. We hebben het aan het in het vorige uur gedraaid. Ja. Uh, uh, als... Ja, nummer voor de medailleuitreiking uh, gebeurt. Ja, soort, de hoogtepunten van de, ja. de sportieve hoogtepunten, die worden. Ja, ja. Uh, uh, ja, daar wordt dat muziekje bij gebruikt. Ja. Ja. En dat muziekje dat is afkomstig of wordt afkomstig? Ja, Promises of No Man's Land. Dat, zo heet het liedje. Ja. En zo heet ook mijn nieuwe album. Uh, wat over dag twee, weken, 7 maart officieel uitkomt. Oh. Maar uh, hoe uh, hoor je het vaak eigenlijk zelf langskomen? Uh, of hebben mensen. Ja? Nou, het, het is uh, op Studio Brussel in België. Was het uh, al de eerste week van januari een, een hitje, zeg maar. Toen volgde 3FM en toen belde op een gegeven moment de NOS. Ik heb het twee keer gezien even met, die, uh, met de sporters. Ja, ik denk een heleboel mensen niet weten dat het van jou afkomstig is. Hè? Die horen natuurlijk. Nou, bij even. deze. Bij deze, ja. <lacht> ja ben je zelf al geen sportief type? Uh, nou, ik, ik, ben, ik, ik zing liever, maar ik zit wel eens op een racefiets. En ik volg het, het fietsen heel erg, ja. ja want die naam Blautsoen, die verwijst naar... Een wielrenner, hè? Verne ja. was een hele onbekende wielrenner. Ja. Maar het is geen, het is geen eerbetoon. Het is, het is, Stom toeval. Uh, ik vind de naam gewoon, ik vond het gewoon mooi klinken. Maar het had ook uh, El Cocono kunnen wezen. Klinkt ook mooi, maar ja. uh, ik, ik kwam er tegen in een uitslag en ik dacht, wel, wow, een intrigerende naam. Ja. Jij omschrijft die nummers op je nieuwe album als strijdliederen. Ja. Waarom? Waar, waar strijd je tegen? Nou, dat weet ik soms of ook voor. niet. Oh. Voor ook niet. Het zijn zeker. Nou, soms, ik, ik, toen ik het schreef, was ik nogal boos op iedereen om me heen. En misschien ook eigenlijk op niemand, omdat ik niet zo goed weet waar ik boos op moet zijn. Maar dat zit soms in je en dat moet er soms uit. Zo ik heb, ik heb gisteravond nog even naar dat Heavy Flowers te luisteren. Jij omschrijft het nou op die manier. Maar er zit ook iets radeloos in. Tenminste uh, Gisteravond viel op, me dat dit, weer op. Dat album bedoel ja. je? Ja. Nee. Uh, ja, dat zou kunnen. Dat zit ook wel in mij. Dus uh, ik, ik, het liefste wat ik doe is gaan zingen en liedje schrijven. Uh, om mijn hoofd een beetje bij elkaar te, te, te houden. Ik ben geen patiënt of zo, maar er zit wel wat radeloosheid in. Ja, ja want zo klinkt Maar je zou zeggen, nou, als je dan uh, zo erg in de schijnwerpers komt, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of je geniet daar heel erg van en dat geeft rust. Of de onrust blijft. Wat, wat is het? Nou. Ik ben nooit op zoek geweest naar succes. Het is meer een gevolg van, van wat ik doe. En het is mooi dat het gebeurt. Maar als ik, als ik met mijn kunst bezig ben... want zo zie ik muziek maken absoluut... dan, dan ben ik niet met, met die wereld bezig. Of met succes of dat soort dingen. Dus dan kom je toch weer uit bij wie je zelf bent. Of wat je op dat moment voelt. En, en wat is die radeloosheid? Wat is die boosheid? Nou, ik, ik, de laatste tijd maak ik me nogal pissig over... over het lijkt... Kijk, de leugen is van alle tijden, weet je wel? En de leugen heeft ook een mooie kanten. Uh, maar het lijkt wel of we niet meer zonder kunnen, weet je wel? Iedereen bedondert elkaar. En uh, dat gaat van bankiers tot, weet je wel, tot politici. Dat is, bijna, dat is bijna bekend. Maar het is bijna alsof we zonder leugen niet meer kunnen functioneren. En dan werd, af en toe word ik daar wel eens boos over. Of, ik ben er denk ik zelf ook een onderdeel van... Alleen je weet niet zo goed op wie je nou boos moet worden. Het is niet een uh, kantoor van de leugen waar je kunt aanbellen... of uh, kunt zeggen hou eens op. En heb je het over de leugens van de structuren? Of heb je het over de leugens van... Van mensen, I die... van mensen ja. maar ook van organisaties. En, uh... Maar lieg je zelf dan ook wel eens? Ja, ik denk dat ja, als, als je te, la te laat to thuis komt? Nou, dan lieg ik niet. <laughs> ik dat... niet li nee, dat hoef ik niet, zeker. <laughs> maar, ik hoef het als muzikant niet over te liegen. Maar... <laughs> Uh, nee, maar natuurlijk, leugens leugen zitten, zitten in, in iedere een leugentje om best wel. Hij heeft ook hele mooie kanten, natuurlijk. Ja. Je gaat een, een tournee vanmiddag aftrappen. Hè? Is dat zo? Dat dacht ik? In de Utrecht? Uh, oh ja. ja. <laughs> nee, dat ben je niet. Ja. Nou, dan was je, nee. is dat is niet waar. Zeg het maar hoor. Misschien heb ik nu gelogen. Nee, ik las net ook iets op Twitter dat ik vanmiddag gewoon, niet uh, uh, een geheime show doe. En, oh, Utrecht. Uh, ja. Oh, nee, sorry. <laughs> maar dat... de tour begint... Uh... Oh, no, dat is geheim. Oké, okay, sorry. Nou, daar heb ik niks gezegd. Bij deze. Nee, <laughs> ik, ik doe, ga vanmiddag iets in Utrecht doen. Ja, iets. Met de hele band. En, en de locatie, mogen we er iets over zeggen? Nee, zetten? die is geheim. In het centrum van Utrecht. Oh. Maar goed, en een je... goede koffie. Okay. Meestal sta je met zeven mannen op het toneel. Ja, of meestal de... met zeven, af en toe wat meer. En ja. Ja. Dat is een peperdure hobby oh. om op die manier rond te reizen. Uh, kan je zeggen, ja. Ja. <laughs> ja. Nee, maar ik vind wel, kijk, ik hou er heel erg van... Als ik, als ik zelf liedjes schrijf om dat eigenlijk vrijwel alleen te doen... af en toe met mijn broer die me helpt of daar tegenaan schopt. Maar muziek maken is het mooiste als je dat met z'n allen doet. Maar en de nu, sound ja. die ik op de plaat bijvoorbeeld nu op mijn nieuwe album... Dat moet je gewoon met veel mensen doen. Anders kun je die herrie niet produceren op het podium. Maar je hebt nu uh, alleen een joekelille bij je. Ja. Dus dat lop. is wel heel fijn. Je gaat het gewoon nu even ja, dat vind je totaal... fijner dan de herrie bedoel. Nou ja, de zeven man kunnen we hier gewoon niet kwijt nee, in de studio. Waar. Dus ik dacht, nou wat ik, wat ik bedoelde is dat ik het fijn vind dat je dus <tus> toch bereid bent om hier een nummer te zingen. En om het dan op een hele andere manier te doen. Dat vind ik fijn. Ja, dit liedje is trouwens wel een heel klein liedje. Het staat oh. op het nieuwe album ook, wat ik zou gaan okay. spelen. Um, yeah. En dan past deze juke, ukulele Ukelijle. of ukulele, zoals Smart Smeet zal ooit zijn. Volgens mij moet God, je even op het krukje gaan zitten. Goed. Dan staat. Uh, dan stem ik ondertussen. Ja. De ukulele. Do do do Doe het maar rustig aan. Noemt hij het inderdaad de ukulele? Ja, en dat, sinds die tijd komt, gaat dat niet meer uit mijn hoofd. <hijs> <hijs> <hijs> <hijs> dat is niet erg. Zullen we het dan over Mart Muts hebben of zo? <hijs> Ga je gaan. Away we go, Barcelona. I'm so tired of talking of oh, the Albogreeks. I'm so tired of walking on bended knees. You fucked up. Now row the boat Safely Tired of talking All oh, the albergues I'm so tired of walking On banded knees Make it a show The black rain pours From all the stars The silver stars Make it a show the black rain waits for me When the neon lights up you be on your very own. So. Hoi, schrijf toch even aan is, is, is op deze manier spelen, is dat eigenlijk uh, wat meer bij je hoort dan een band? Of is het allebei, het is en dit, dus simpel akoestisch, één man? Ja, ik, vind als je een, een, een, ik hou ervan, als je een liedje schrijft, dat het als je het alleen uitvoert moet het kunnen kloppen. Uh, maar als je het met een band doet ook. Alleen, het is wel zo dat uh, de klank bijvoorbeeld die ik op het nieuwe album neerzet... is gewoon wat heftiger. Er wordt meer elektrisch gitaar gebruikt. En dan is het soms wel fijn om die klank die je in je kop hebt... ook live op, over de bühne te brengen, zeg maar. En dat als mensen de plaat horen dat ze het straks ook herkennen... als ze in een zaal staan. Ja, maar dat, is, dat zijn dus eigenlijk bijna onherkenbare nummers... vergeleken bij elkaar, of niet? Uh, vind ik niet. Nee? nee, vind ik niet. Het harde, uh, Ik denk dat je, als je het jasje uitdoet en het shirtje uitdoet, en het naakte liedje, dat zul je wel herkennen. Nou, ontzettend veel plezier vanmiddag in Utrecht. Ja, dankjewel. Daar hebben ze goede koffie. Mm -hmm. En uh, wanneer gaat de tournee beginnen? Uh, 28 februari in Vera in Groningen. Kijk. Okay. Maar er zijn geen kaarten meer voor het voorjaar, alleen in mei nog wat, geloof oh, ik. Oh. Allemaal uitverkocht. En die ja. nieuwe cd? 7 maart waarschijnlijk. 7 de maart. Plaat, ja, ja. oké, okay. Promises of No Man's Land, de nieuwe CD van Blauwschon. NOS Radio Olympia. Het geo Lippens. Ja, die muziek die kende je, hè? Ja, die muziek die ken ik. Maar wat jullie niet weten, er is toch weer een rel. Het is schaatsen. En, en schaatsen zou schaatsen niet zijn. Als er op de allerlaatste dag van het schaatsen op de Olympische Spelen niet weer een grote rel was. Want Jorrit Bergsma is er op het laatste moment afgemeld voor de ploegenachtervolging. Hij zou vanmiddag in principe ook niet rijden. Maar hij heeft ook gezegd: als er dadelijk iemand geblesseerd raakt, ben ik er niet bij. Ik doe niet meer mee. En waarom niet? Hij voelt zich niet serieus genomen, omdat hij ook gisteren Ach, tijdens die halve finale en die kwartfinale uh, niet is opgesteld. Dat betekent dat hij trouwens ook geen gouden medaille krijgt als ze straks goud winnen. En dat speelt allemaal een beetje mee in het achterhoofd. Nou, laten we maar eens even naar hem luisteren. Naar Jorrit Bergsma. Ja, zij gaan het doen. Dus uh, ja, ik... Uh, je kan er niks meer aan toevoegen. Nee, maar betekent dat ook dat je hebt teruggetrokken uit de ploeg? Eh... Uh, ja, een beetje wel... Uh, zie je... Uh, ze hebben ervoor gekozen om met hun drieën te rijden. Drie keer. En uh, ja, dan, dan moeten ze het ook met z'n drieën doen. Dus er... Uh, ja, daar, daar heb ik, ik heb niet het gevoel dat ik daar nog uh, ja, betrokken bij hoef te zijn. Maar op het moment als er uh, net voor de wedstrijd iemand zijn enkel verstuikt of zo... Ben je dan beschikbaar? Uh, nou ja, ik heb... Uh, zie ze, ze hebben in, in, in, in eerste instantie hebben ze mij er weer bij betrokken om, uh, om van het team deel uit te maken. En, uh, maar ik heb niet echt het gevoel dat ik... Uh, dat ik deel van het team uitmaak en dat het nooit de bedoeling is geweest. Uh... Ik heb nog even die vraag die ik stelde. Hè? Als er nou iemand geblesseerd raakt nu net voor de wedstrijd. Nee. Uh, ben jij dan de invaller? Ah, zij hebben gewoon besloten gewoon met z'n drie. Uh, uh, er is gewoon besloten dat zij met z'n drieën gaan rijden. En als dat nou niet kan vanwege een blessure. Nee, nou ja, dan, uh, dan, uh, dan is het aan hun. Ik, uh, maar, ik... uh, jij gaat dan niet rijden? Nee, ik. Uh, ik, uh, ik ben een beetje teleurgesteld erin dat ik. Uh...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 omdat, uh, omdat ze daar het meest mee hebben gereden. Maar uh, ik heb ook laten zien dat ik gewoon van waarde ben. En, en ik, uh, de, de wedstrijd die ik, heb gewonnen, of, uh, die ik heb meegereden. die hebben ook gewonnen. Dus, uh, nou, hij heeft zijn punt. Zeg jij er al. Ja, nou, wat uit, doet uit, hij uit, maar? Uit, hij uit, deed er wel lang het over. We had wat korter gekund, maar zullen we eens heel even gaan luisteren naar de bondscoach. Want dat is wel grappig. Ja, maar dit geloof je toch niet? Nee, maar dit is het hele mooie verhaal. Arie Koops is de bondscoach. En die gaat er helemaal niet vanuit dat Bergs maar niet gaat rijden. We hebben twee, sterker nog, we hebben vier hele goede meiden... die op verschillende posities oh, uitwisselbaar zijn. Ja, we hebben ook nog meiden, ja. Dat ja, is best wel <laughs> jammer, want het gaat over de vrouwenploeg. Nou maar nee. ja, maar als Persma ook in meid genoemd wordt... dan begrijp ik ook wel dat hij zegt, ja, je bekijkt het wel. <laughs> hij wordt niet serieus genomen, zegt hij. Nee. nee, als het goed is, staat nu wel uh, de juiste ja. quote okay. voor. Dus dan gaan we nog even luisteren naar de bondscoach. Die ontkent gewoon alles. oké okay. Nou, nee hoor, Jordi staat nog steeds klaar. Als hij noodzakelijk... Gevoel is. heb ik niet, hoor.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 Er zal misschien een telefonisch contact zijn geweest of zo. Maar ik heb wel het gevoel dat Bergsma het gewoon niet naar zijn zin heeft. Zeg heeft afgemeld bij jou. En dan zal er daarna misschien wel iets gebeurd zijn van Jorit, kun je dan toch nog beschikbaar zijn of zo. Maar uh, schets ik dat dan ook niet goed? Nou, Jorrit is beschikbaar voor het moment dat het noodzakelijk is. Het is nu niet noodzakelijk. Dus Jorrit kan gewoon zijn eigen ding doen. Wat een zeldzaam amateurisme dat hij het uitlekt, Guido. Ja, het is een heel vreemd. Hè. Maar goed, ruzie in de ploeg. En dan inderdaad een bondscoach die nog in de ontkenningsfase zit. Uh, nou, we zijn benieuwd. Er zullen drie man gaan rijden. Maar je moet er toch niet aan denken dat er eentje straks vlak voor de wedstrijd geblesseerd raakt. Want dan mogen ze met z'n tweeën gaan rijden. Dat kan niet. Want maar maar dan, berden... dan geloof je nog niet. Dan stapt die berg naar toch uiteindelijk. Anders maakt hij zich leven belachelijk. Ik denk dat die bondscoach zelf op het ijs moet gaan staan. Ja, en, moet gaan rijden. Ja, oké. Okay. Zien we hierover? over? Nee, wij nee. niet. Maar de, de, de Het volgende rest... programma, dan Mijn ga ik vriend, gewoon weer zit bij zitten. Ja, zeker. We gaan goed. naar de boeken van Dank Dankjewel. wel. Ja, uh, Aaf gaat vandaag voor ons de boekenrubriek doen. Je hebt al gezegd, twee boeken heb je speciaal gelezen? Ja, klant Los. Oké. Okay, uh, nou, de eerste is uh, Missie Mongolië van Frederik Schut. Zij heeft een paar jaar geleden ook een uh, een roman geschreven. Die heet Met Muis. Maar dit is non-fictie. Keiharde non-fictie kun je wel zeggen. Want ze is eh, behalve schrijfster, uh, rijdt ze ook uh, heel goed paard, of eigenlijk pony in dit boek. En ze is een, uh, een race gaan lopen, en dat is een race die gaat door Mongolië. En dat is een route die al sinds de 12e eeuw bestaat. Dan, zo gingen de soldaten van Genghis Khan ook door dat hele rijk. En die maakten dan steeds etappes. Dan wisselden ze van Pony en dan reden ze weer verder. En mensen, nu, rijden die route na in tien dagen. En dan wie er het eerst of wie er überhaupt aan het eind aankomt. Want het is een extreem barre tocht. Mm -hmm. En die heeft zij gemaakt, daar gaat dit boek over. Nou, ik ben helemaal niet iemand van de sportboeken of de raceboeken of de paardenboeken... Maar ik vond dit echt een heel fijn boek om te lezen, eerlijk gezegd. Ja, ik raakte eigenlijk... Ik zag haar ergens in een interview erover vertellen. En toen, dat, dat klonk natuurlijk al heel goed. En, en ja, ik kreeg op de ene of andere manier het idee van... Ik moet hier eens. Ook een keer gaan maken. Maar is het... na het lezen van het boek ga ik daar niet uh, indoor, waarom, waarom in door. Waarom deed zij het? Zij deed het omdat ze, nou, A, ontzettend veel van uh, de paardensport houdt. Dat doet ze al uh, haar hele leven. En ze is er ook gewoon hartstikke goed in. Maar wat het mooie is aan het boek: het is niet alleen maar het verslag van die race, maar ook van haar tanende relatie, zou je wel kunnen zeggen. Ze reed hem samen met haar toenmalige vriend. En het was ook wel een beetje een manier, een hele omslachtige manier zou je kunnen zeggen... om die relatie te beëindigen. Want in het boek ja, gaan ze letterlijk steeds verder uit elkaar rijden. Of eigenlijk begint zij gewoon meteen als een gek te rijden... en ze ziet hem daarna amper nog terug in de steppen. En uh, dat is ook wel heel mooi gedaan. Ze beschrijft de race, maar daaronder ligt de hele tijd... die, die relatie die gewoon oh ja. stopt. Ja, En ik denk dat dat ook wel een reden was voor haar om mee te doen... Uh, om die relatie op de proef te stellen. Nou, dat blijkt dus op dag één uh, ja. klaar, eigenlijk. Oh, dat ja. is goed. Maar dat is het, zijn heel dus die, die twee elementen die de boeken ja, moeten Ja, dat was maar. voor mij ook wel... want er moet ook altijd iets met liefde in... en dat zat er dus ook wel echt in. <lacht> er moet altijd wat... Ja, moet... alleen maar over ponies en racen, dat haal nou, je ja. niet vol. Dat, nou ja, dat kan je ook heel mooi omschrijven. Maar, ja. maar ook uh, wat, wat ik er heel, heel goed aan vind, is... Uh, kijk... Zij is zo iemand uh, bij wie altijd alles is gelukt. Dus ze haalde altijd tienen. En ze had altijd goede banen. En uh, ze, ze, ze ging zo... Heel, ze zoekt gewoon naar iets wat ze niet kan. En ze denkt aan het begin dat ze dit wel ook wel zo zal volbrengen. Maar ze heeft natuurlijk heus wel op de website van die site gelezen dat er mensen doodgaan. Dat er, er in, in dit ding. er vallen gewoon heel veel mensen van hun paard, breken hun rug, uh, hun vingers worden afgescheurd. Uh, het is echt een hele barre tocht. Dus zij wil zichzelf gewoon op de proef stellen. En uh, dat, dat gebeurt ook. Ik zal niet precies vertellen wat er met haar allemaal gebeurt. Want dat is zonde. Maar uh, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Uh, zij is dan, ik, ik dacht, van dat zal wel door mijn midlife crisis uh, komen... dat ik nu ook aan zo'n race... maar zij is pas 28, dus bij haar kwam het doe iets anders. <laughs> ik dacht, waarom wil ik nou ineens aan zo'n race meedoen? Nou, maar hoeveel mensen doen er dan aan zo'n race mee? Uh, volgens mij deden er aan deze 23 mee. En ik geloof dat dan 13 aan het eind ook daadwerkelijk hem zijn. En die vriend, ja. die rijdt nog steeds rond daar... <laughs> Die uh, is wel. Uh, he, uh, nou, misschien kan ik dat wel vertellen. Die heeft hem dus niet uh, gehaald. Want, want weet je wat het is? Uh, je, je, uiteindelijk rijdt iedereen wel, wel, althans, als je niet in het ziekenhuis belandt, rijd je hem wel uit. Maar als je uh, te veel achterop raakt, word je al gedisqualificeerd. Dan mag je hem nog wel uitrijden, maar dan tel je niet meer mee voor de eindrace. Dus het is. En wat ik dus heel mooi vind bij haar. Zij is ook psycholoog, ook nog eens, erbovenop. En zij heeft steeds hele klinische stukjes ertussen... over gevoelens, over euforie en over schaamte en over liefde. Zij is, wordt eigenlijk een heel kill, kille strijdster. Ze is ook bijvoorbeeld dolblij... Als er iemand van zijn dingen in zijn arm breekt, dan denkt ze weer één minder om. Uh, ja. En dat herken ik. Ik bedoel, nou ja, ik heb zelf tegenaan, <laughs> wie is de mol? Een iets minder heftige race. Ja. Maar dat je dus echt blij bent als, als een ander eruit. Dan denk je hé. Hey, ik ben nog over, ja. ik mag nog door. En dat is precies dat gevoel dat ze hier... dat je denkt, oh, je wordt vrienden, maar tegelijkertijd... wieberen ja. maar. Dan noemt zij die beesten ook ponies eigenlijk? Want volgens ja. mij zijn, zijn, zijn die beesten zijn toch... Die, nou, het zijn die de beesten bekende van prus, prus paarden Precies, ja. Uh, maar zij noemt het ponies oh. En uh, dat klinkt dus heel oelig. Maar ja. dat zijn super heftige, pittige beesten. Ja, die, die je dus ook nog uh, moet beoordelen bij elke post waar je komt. Staan er veertien klaar of zo. En dan moet je zelf met je gevoel Kiezen. in hun ogen gaan kijken. Want ja, er zitten dus ook minderen bij. En dat is dat wel is mooi hoor. Ja, dat is ja. echt geweldig. Oké, okay, Missie Mongolium. Ja, van Frederik Zuid. Ja. Uh, nou, en dan heb ik ook nog waarom ik soms op en neerspring. En grappig genoeg ontdekte ik allerlei parallellen tussen deze twee boeken... terwijl ze totaal verschillend zijn. Maar dit is ook uh, een, in het Verre Oosten en het gaat ook over psychologie. Uh, dit is van Naoki Higashida. Uh, en de ondertitel van het boek is... De eigen stem van een 13-jarige jongen met autisme. Ik geloof ook dat het meteen in de bestsellerlijst is terechtgekomen. En dat begrijp ik ook wel. Er zijn natuurlijk heel veel uh, autistische mensen en kinderen. En... Um, ik kan me heel goed voorstellen dat je dit boek gaat spellen... als je een, een zwaar autistisch kind hebt. Want je weet vaak niet wat er in hun hoofd omgaat. In deze jongen kon je het ook niet van weten. Hij kan namelijk niet praten. Hij is echt heel zwaar autistisch. En uh, hij heeft uh, met zijn moeder en zijn lerares... Een, een, een soort toetsenbord ontwikkeld. Een kartonnen ding waar gewoon de Japanse karakters op staan. Daardoor kan hij schrijven. Daardoor heeft hij een blog begonnen, heeft hij uiteindelijk dit boek geschreven... en het gaat gewoon vraag voor vraag voor vraag... alle dingen die mensen willen weten van autistische mensen. Dus hij stelt gewoon steeds een vraag. Hij, doet het, hij pakt het ook gewoon heel uh, overzichtelijk aan. Van uh, Vraag 18, wat gaat er in jullie hoofd om wanneer, wanneer jullie weer eens de grootste lol hebben? <laughs> of uh, uh, waarom slaan mensen met autisme vaak hun handen tegen hun oren? En dan legt hij het uit... Dus dat heeft hij allemaal op dat kartonnen ding aan te wijzen. En, en waarom wordt anders... zo iemand uh, of zoiets een gigantische bestseller? Want dat is dan ja, moeilijk voorstelbaar. Dat er heel nou, veel kinderen dat lepel Heel veel hebben. mensen met een autistisch kind die niet weten wat er is. En er is nog een andere factor. Hij, dit boek was, is al best wel oud. Hij is inmiddels 22. Hij schreef toen hij 13 was. Maar uh, er is in Amerika een hele bekende schrijver... David Mitchell van uh, Wolkenatlas onder andere. Die heeft een heel autistische zoon. Okay. Hij is getrouwd met een Japanse vrouw. En die vrouw kwam erachter dat dit boek bestond. Die is het gaan vertalen. En toen bleken er heel veel mensen in de internetsfeer te zijn. Van, oh, wil je mij die vertaling sturen? Wil je mij die... En toen, door de bekendheid van David Mitchell... is het in Amerika een enorme hit geworden. Ik moet er wel bij zeggen, het is niet zo goed geschreven. Het is gewoon door een dertienjarige geschreven. Die, ja die in zijn eigen taalgebruik uitlegt uh, wat er in zijn hoofd omgaat. Dus het is helemaal niet per se een heel mooi boek of zo. En heel vaak eindigt hij zo'n hoofdstuk met... maar ja, dat is ook maar mijn mening. Of zo. Het zijn <laughs> hele clumsy omschrijvingen soms. Maar zoveel dingen die ik me ook wel heb afgevraagd... Uh, ik, ik ken een paar mensen die niet echt zo zwaar zijn... maar die, die, die in het spectrum zeg maar, zitten. Die omschrijft hij heel mooi. En dat je echt begrijpt van, oh ja, daarom doe je dat. Ja? Bijvoorbeeld over tijd, hè? Uh, autisten hebben heel veel moeite met tijd. Dus wanneer doe je iets, hoe deel je je dag in, hoe lang duurt een activiteit. Maar hij, hij zegt: ik, ik heb het ergens staan hoor. Uh, ja, nou ja, wat, wat ik ineens ook heel goed snapte: tijd is een doorlopend iets zonder duidelijke grenzen. En dat is wat het zo verwarrend maakt voor mensen met autisme. Misschien vragen jullie je af waarom bepaalde tijdsduur en de snelheid... waarmee de tijd verstrijkt voor ons zo moeilijk in te schatten zijn. En waarom tijd voor mensen met autisme zoiets ongrijpbaars lijkt. Maar het is net zo moeilijk voor te stellen als een land waar we nog nooit geweest zijn. En ik begreep het eigenlijk wel. Ja, tijd is natuurlijk ook heel erg raar. Ik bedoel, ik heb ook heel vaak dat ik denk dat iets uh, een jaar heeft geduurd... en dan blijkt het maar twee weken te zijn of andersom. Dus dat is natuurlijk ook totaal ongrijpbaar. En dat had ik met heel veel dingen in dit boek dat ik, ja, misschien heb ik zelf ook iets in het spectrum... maar eigenlijk begreep ik al die dingen best goed. Weet je, waarom je bijvoorbeeld soms ineens heel raar gaat praten. Hij zegt van ja, soms voel ik me gewoon zo ongemakkelijk... en dan komt het er gewoon niet goed uit. Nou, dat is natuurlijk net zoals met verlegenheid... dat je dan uh, de verkeerde dingen gaat zeggen. Dus heel veel dingen zijn eigenlijk heel goed te begrijpen... Je moet het alleen even opgeschreven zien door iemand die het weet. Het is niet een boek dat je mee naar het strand neemt, geloof ik, hè? Nee, het is, het is, het is wel een boek wat je gewoon in één avond leest... en dan echt uh, volgens mij veel meer begrip hebt. En, en dan vooral, denk ik, voor ouders die, die kinderen hebben. Ik denk dat dat echt een troost kan zijn. Dankjewel. Informatie en de titels zijn al terug te vinden op de textpagina 260. En natuurlijk ook bij ons op de website www.nieuwshow.nl. Gisteren vond de presentatie plaats van het zojuist verschenen boek... Het Java van Bloem. En dat is geschreven door Marion Bloem en haar echtgenoot Ivan Wolvers. In dit boek willen zij hun liefde voor dit belangrijkste Indonesische eiland... met de lezer delen. Dat doen ze aan de hand van verhalen, dagboeken, romanfragmenten... prachtige foto's en familierecepten. Maar ook staat er actuele informatie in en geeft het praktische adviezen. Eigenlijk is het Java van Bloem een onorthodoxe gids... voor wie Java bezoekt of wil bezoeken. En vanmorgen zijn ze... Allebei bij ons te gast, schrijfster, filmmaakster, beeldend kunstenaar Marianne Bloem en Ivan Wolfers, emeritus hoogleraar gezondheidszorg en cultuur. Ja, daar zitten ze met z'n tweetjes gezellig. Hartelijk uh, welkom. Gisteren was de presentatie leuk. Misschien. Het was zinnig leuk. Het ja? was vooral zo extra voor ons speciaal leuk, omdat uh, de burgemeester van Amsterdam een hele mooie speech hield. Heel persoonlijk. Uh, we hadden het net even over oh. schaatsen, maar. Zijn eerste keer uh, in uh, Jakarta was uh, ook in 1977. Net als wij in het boek beschrijven. Hij had het boek gelezen. En, en hij had net zo'n bijzonder ab absurde ervaring. Want hij ging naar zo'n Hollandse familie daar. En hij moest de eerste beste dag schaatsen met zijn neefjes. Terwijl hij een aan schaatsen had. Mm -hmm. Moest hij dus allemaal rijke luiszoontjes van de kolonels en zo. Moest hij gaan schaatsen. En uh, wij hebben in het boek ook een hele bizarre uh, eerste uh, ja, ervaring met Java. En die je dan ook nooit meer vergeet. Maar net andersom. Dat ik ook denk, ik ga gezellig naar familie. Maar wat ik dan ontdek, wat heb ik een merkwaardere familie? En moet ik van die familie nu houden? De, hoe gaat me dat lukken? Maar volgens mij ben je je hele leven bezig geweest... met te constateren dat je een rare familie <lacht> hebt, toch? In ja, ieder geval daar. Maar goed, van jij was er toen al bij in die tijd. Ja, ja. Jullie ja, schingen, ja. Zijn jullie altijd met z'n tweetjes ernaartoe gegaan? Ja, vrijwel altijd. Ja, ja. ja. Nou, Ivan is heel vaak ook later. Ik moet zeggen, ik heb een haat liefdeverhouding naar. Ja, van dat, Ja, mijn ouders, grootouders en ook daarvoor weer de er allemaal vandaan. Ja. Of die woonden daar, leefden daar. En uh, ja, dan heb je toch een hele raar. Dan is er een soort navelstreng die niet los te. Knippen valt, ook al wil je dat. Mm -hmm. En het is een eiland vol tegenstrijdigheden. Maar Ivan, die is door blijven gaan, die, is, die kon maar veel makkelijker van ja verhouden dan ik. Ja, is dat zo, Ivan? En hoe komt dat dan? Omdat je juist nou, is niet een bagage, bagage had. had. Ja, ja. Ja. Dus en, ik moest over die ooms, moest ik ook wel een beetje lachen. Het waren wel schurken. Oh. Nou ja, er dus staat een hele leuke oom in dat boek beschreven. die dan ook, uh, loge, die ook uh, gasten ontvangt, die oom. Ja. Ja, nou, ja. nee, die andere was erger, oh. zijn broer. Okay, maar, nou, her, ja, maar maar haar man was ook niet mis. Ja, ja, ja. En, uh, en uh, uiteindelijk, ja, iedereen is, is ook tegelijk dol op hem. Maar ja, die twee kanten. Ja. En, uh, maar Ivan is nog voor zijn werk heel veel gegaan. En dat heeft mij weer veel geleerd. Toen ben ik ook weer met hem meegegaan naar de hand, omdat. Hij dan weer zo erover kon vertellen. Ik dacht, nou, dat wil ik wel zien. Maar ik had. Uh, uh, wat was dat dan? Die van wat kon jij haar dan daarna oh, nee, vertellen? Ik, ik uh, was gevraagd uh, door een, een, het Ministerie van Gezondheid uh. in Jakarta om mee te werken aan een groot onderzoeksprogramma over preventie van AIDS. En um, dat werd betaald door de, de EU. Maar um, ja, dat was natuurlijk wel heel fascinerend, want je ziet een, een wonderlijke kant van Indonesië. Kijk. Als je er gewoon in... ja Je praat, wij spreken al bij Indonesisch en Het is ja? altijd wel gezellig met de mensen te praten. Maar dan kom je bijvoorbeeld... Wij moesten kijken in hoeverre de sekssector een rol ging spelen. Het zijn havensteden aan de noordkant van Java. En daar ja, stikt het natuurlijk van de prostitutie. en Dus op een heel low level. Hè? Die mensen die het voor 50 cent doen achter een grafzerk... of op een station Echt ja ja, niemand die dat voor zijn plezier doet natuurlijk. Het is helemaal gedwongen door de maatschappelijke economische omstandigheden. En, en dat je uh, dus op zo'n begraafplaats dat er 400 mensen werken. Uh, en, mannen en vrouwen. Uh, ja, bedoel, het brengt je wel heel dicht bij de basis van overleven en wat mensen daarvoor over hebben om te doen. En uh, ja, dat, dat, dat willen we graag delen natuurlijk. Ja, maar goed, dat, dat was een kant die Marion gewoon niet, niet kende ik, natuurlijk. Nee, waar ik zonder hem ook nooit... Uh, kijk, ik weet dat heel veel Indische mensen naar de graven... Juist dat hun graf ja. ging zoeken op die begraafplaats. En, maar die hadden er geen benul van dat daar uh, gewoon allerlei... Uh, uh, ja, dat uh, allerlei... Uh, hoe zeg je dat netjes eigenlijk? Dat uh, ja, uh, op die graven en achter die graven ongelooflijk uh, uh, werd huisgehouden. Voor heel weinig geld trouwens. Dat was echt ja. erg goedkoop. En uh, daar zou je dus nooit komen. Ik ben ook wel op graven gaan bezoeken, maar dat was dan niet. Uh... Nou, dat doe je dan overdag? Ja. Overdag ja. is het anders dan s'nachts. Uh, het thema van de Boekenweek is reizen. Wat dat betreft hadden jullie, wisten jullie dat eigenlijk van tevoren jaar natuurlijk? Op een, nou, een gegeven moment? Nou, wel. na, na, na de hand. Maar we hadden dat boek van, over Bali gemaakt. Het ja. Bali van uh, Bloem. En dat uh, hebben we met zoveel... We hadden ook altijd naar uitgekeken. Omdat we daar ook al, al sinds 1977 gekomen. En dat het mijn lievelingseiland is. En ik daar zoveel van weet. En mensen daar heb zien veranderen. En, zo, en, en, en, en opgroeien was dat heel erg leuk om te doen. En toen had Ivan iets, omdat het zo leuk was... en hij zoveel foto's heeft. Nou, dan gaan we dat ook over Java doen. Of, en over de andere Terwijl eilanden. Terwijl dat slagen over... verschillende eilanden zijn. Ja, toch? ja. radicaal verschil. En ik was eigenlijk niet zo enthousiast over... omdat ik, ik die, die haat-liefde verhouding uh, heb... had, heb, naar Java toe. En ik in paniek raakte, want ik dacht... ja, wat we daarover hebben, van al... dat zijn heel erg uiterste heden en uh, moeten we daar, maar goed, hij heeft mij uh, overgehaald en de uitgever was enthousiast en toen bleek ook nog eens een keer dat dat uh, als we het uit zouden brengen precies ja. dat uh, reisboek thema. Dus hebben we daar extra hard aan gewerkt, zoals een maandje nog harder dan we anders gedaan zouden hebben om het ook uh, op tijd af te krijgen. En dan was het ja. veel vroeger af. Maar... In ieder geval, ja. wat maakt Java speciaal? Nou ja, voor, voor ons persoonlijk is het sowieso de eerste keer dat wij in een ontwikkelingsland kwamen en zagen dat het overleven... Op, op dat basisniveau wel heel erg anders is dan hier bij ons. En dat dat de mensen ook anders maakt. En dat de, dus al jouw concepten en kaders van waar je uit leeft... helemaal niet kloppen en niet universeel zijn... wat we hier ten onrechte altijd denken. En, en de, de tegenstellingen die je ja. binnen een minuut... daar. Is... Eigenlijk ja, continu mee geconfronteerd wordt. Een grote tegenstelling en een grote tegenstrijdigheden. Van in, binnen de cultuur en op het eiland. Dat is uh, eigenlijk, als je bij aankomst. word je daar onmiddellijk mee geconfronteerd. Dat is fascinerend. Dan ook nog eens een keer dat. Ja, dat Noemen noem ze een voorbeeld van zo'n enorme tegenstrijdigheid? Nou, dat is heel simpel. Maar de eerste beste dag dat wij daar uh, rondstapten. en wij pakjes uh, moesten wegbrengen. Naar, uh, van iedereen die dat had meegegeven, kwamen we op dezelfde dag in een uh, krotje met plastic. Uh, boven het hoofd van mijn. Tante, de oude, mijn oud-tante, dus van mijn oma. En uh, die uh, een bed in, uh, met uh, karton als muren en, en plastic als boven als het hoofd als het dak. En ook diezelfde dag, ook bij een uh, rechter die van gekkigheid niet wist wat hij met zijn geld moest doen, en een, een grote fontein in zijn huis had uh, gemaakt met een soort vijver en die ons uit eten nam um, en daarvoor uh, alleen al voor één maaltijd... van een van zijn zoontjes betaalde wat wij aan, aan mijn tante hadden gegeven... van mijn oma om, om een jaar van te leven... Ja, ze hebben daar weinig nodig. Natuurlijk. Het was voor mij echt een cultuurschok ja. om in Jakarta te zijn. En de eerste dagen, ik werd daar gewoon letterlijk ziek. Ook omdat ik bij mijn tante dat niet... Ik wist hoe het erg het is als iemand van dat weinige geld je limonade aanbiedt. En ik wist ook dat het vuil water was. Ik wist wat voor Krotterwijk we terecht waren gekomen. Dus ik heb uh, uh, niet alleen van, uh, van mezelf, maar ook van Ivan en Kaya opgedronken. Want ik dacht, als maar één ziek wordt, is het niet zo erg. Maar als we alle drie ziek worden, is het een ramp. En ik wil ook de glazen, niet uh, de bekertjes niet laten staan. Ja. Ja. ja, dus uh, ja, het is gewoon een, een, het was een groot schok. Het Dat hoor je ook wel van mensen. was 1977. Wat ook interessant is. is het is uh, nu heel anders dan? Uh, precies. Ja. Het is zo veranderd. Er was toen liep iedereen die arm was in handgemaakte batik en sarong. Prachtige batiks. Die probeerden ze wel eens gek aan ons te verkopen. Eigenlijk voor weinig geld, omdat ze dan weer geld hadden om van te leven. En nu kan niemand zich nog aan de mensen wat ik permitteren. Ze kunnen het zelf niet meer betalen. Dus ze lopen allemaal in hele vreselijke uh, uh, uh, uh, ja, kleding. Ja, en, ja, is het zo? Ja, ik, ja. Ja. En uh, ze kunnen het ze kunnen dus niet alleen maar he, uh, niet ja. meer veroorloven. Maar het is, uh, ze, ze hebben het, uh, door de Arabische invloed en door zich af te zetten zijn ze ook heel erg. De islamitisering is heel sterk Arabisch geworden. Marion, die heeft sterk, dat is ook duidelijk, die emotionele binding. Wat wilde jij overbrengen? Over nou ja, het dus dat inderdaad, dat in één, in twee generaties een land zo snel kan veranderen. onder invloed van modernisering. Dat één. Maar ook, het is natuurlijk wel een fantastisch eiland, ook cultureel gezien... juist omdat daar zoveel lagen in die cultuur zitten. En het boeiende is natuurlijk, als je daar de eerste keer komt... je ziet de buitenkant, dan vind je dat exotisch... Maar er zijn natuurlijk heel basale dingen aan de basis die dat gedrag van mensen bepalen. De, de indirectheid bijvoorbeeld, dat kunnen we enorm verheerlijken. Want dat is dan zo haloes, fijn. Uh, en je hoeft niet, hebt niet veel woorden nodig. Maar het heeft ook te maken met dat je een hoop dingen geheim moet houden... in een overleefzame yeah. Want als zij iets van je weten, kunnen ze daar gebruik van maken. Dus uh, Clifford Geertz de bekende antropoloog, die beschreef dat... ja, kijk, als je daar in Midden-Java naar de markt moet in een ander dorp... En dat is in het noorden. En dan ga je de zuidkant, het dorp uit. Hè? Want dan loop je om. En de, dus de, ook alle conver, conserva, conversaties zijn ook helemaal gebaseerd op uitvinden. Wat gaat die ander doen? En het, nou ja, dat, dat, dat vind ik ongelooflijk fascinerend mooi ook. Ja, Ivan had ook veel behoefte om, om in dat boek ook dingen uit te leggen. Zoals Amok, Gemus. Uh, dat zijn uh, eigenlijk... Uh, Menselijke as, aspecten van, van de mens, van het mens, menselijk functioneren van het gedrag, die wij hier anders interpreteren dan daar, en wat heel veel zegt over de cultuur, maar wat je ook weer kan vertalen naar hoe wij hier eigenlijk met elkaar omgaan. Dus het is ook Want wel... aan mok is in het Nederlands uh, een beetje ruzie, en aan mok daar is uh, het een beetje het vergelijk ook zoeken. Hè? Het heeft ja. uh, uh, ook een functie, dus zij zullen achteraf zeggen dat je dan door een geest bent uh, bent... bent geweest. Ja. Dus en, jij bent het eigenlijk niet geweest. Jij bent door wij zeggen ja, door Spanje. Ontlaat je en dat komt dan daar. Je hebt te veel opgehouden. Maar, maar, maar voor hun is het, je bent even bezeten geweest door geesten. Je nou, u hoort hoeveel daarin dat boek staat. Dankjewel, Marion Bloem en Ivan Wolves. Het Java van Bloem, dus een uitgave van de Arbeiderspest. Dankjewel, heel veel succes ermee. Zometeen de Frits Spits met de Taalstaat. En dan om één uur Troskamerbreed. het politieke programma. En dat komt vandaag vanuit Groningen. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn er volgende week weer. Dag. De Olympische winterstijlen in Sochi. Kramer start, Koen Verweij in tweede positie, Jan Blokhuizen in derde positie. Elke dag vanaf twee uur middags, NOS Radio Olympia. Ik durf nu al te zeggen dat het bijna gewoon niet meer mis kan gaan. Niet te vroeg, Gerben. Wat is er aan de hand met die polen? De mix van sport en nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev komen berichten dat de oppositie een akkoord heeft bereikt met de regering. Kramer, Blokhuizen en Koen Verweij in de finale van de ploegenachtervolging tegen Korea. Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.